Het is drie uur, Jeroen aan met het NOS Journaal. Een aantal uitgeprocedeerde asielzoekers uit het tentenkamp in amsterdam osdorp heeft onderdak gevonden. Volgens een woordvoerder van de asielzoekers overnachten ze in een bunker bij het Vondelpark. De organisatie Migrant to Migrant bevestigt dat de asielzoekers voor één nacht onderdak hebben gevonden, maar wil niet zeggen waar. De asielzoekers werden gisteren door de politie meegenomen naar het bureau na de ontruiming van het kamp. Sinds het eind van de middag zette de politie een deel van de mensen uit Irak, Somalië en Ethiopië weer op straat in de Belmar. Tot ongenoegen van de asielzoekers zelf die liever naar de vreemdelingendetentie detentie waren gegaan. Waar de asielzoekers vanochtend naartoe moeten is onduidelijk. SPD 66, ChristenUnie, GroenLinks en 50 hebben gisteravond staatssecretaris Teven gevraagd om een menswaardige opvang.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 Morgen zijn er presidentsverkiezingen in Slovenië. De Nederlandse hockeymannen zijn goed begonnen... aan het toernooi om de Champions Trophy in Australië. In Melbourne versloeg Oranje de openingswedstrijd Pakistan met 3-1. Sander de Wijn scoorde twee keer. Het andere doelpunt werd gemaakt door Jeroen Hertzberger. Morgen speelt Nederland tegen het titelhouder Australië. Het weer, het is wisselend bewolkt... met in het binnenland een kleine kans op natte sneeuw. In het oosten ligt de temperatuur rond het vriespunt. Aan zee is het een graad of vier. Overdag is het in eerste instantie droog in de loop van de middag vanuit het westen, weer buien met kans op natte sneeuw bij 5 graden. Tot zover het NOS-vernaal. Dan awb verkeersinformatie met één melding op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar is de weg dicht tussen afrit Zomeren en Geldrop door een ongeluk. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. VPRO. Word. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn er nog tot uh, 7 uur in de ochtend en ik schiet een beetje in de lach. Wie bedoel ik met we uh, in dit geval? Nou, dat is technicus René Visser. En die zie ik net een heel blik cola in een halve minuut naar binnen gooien. <laughs> en ik, uw gastvrouw Nora. Uh, wat gaan we nog doen tot 7 uur? In ieder geval, René blijft lekker wakker. In het laatste uur gaan we ons culinaire verrijken met Tony van Verre ontmoet. Paul Vagel van 5 tot 6, Simeon ten Holt. Daarvoor een uurtje op zoek naar het Zwarte Goud met Klaas Vos. En in dit tweede uur Anton Kersjes, dirigent, docent, orkestdirectie, violist en muziekpromotor. Anton Kersjes werd geboren in 1923. Hij begon als violist bij het Gelders Orkest. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij violist en dirigent bij het Orkest van het Tuschinski Theater in Amsterdam. Hij dirigeerde opera's, balletten, leidde de internationale dirigentenklas en was adjunct-directeur van het Conservatorium Maastricht. Samen met zijn vrouw Margreet van de Groenekan zette hij zich in voor de ontwikkeling van jong muzikaal talent. En jaarlijks wordt de Kersjesprijs uitgereikt. En dit jaar is dat op 4 december. Anton Kersjes overleed op 2 december 2004 op 81-jarige leeftijd. In gezocht verleden was hij in 1988 te gast. Erleit Hamel en Frans van Rossum maakten dit portret van deze getalenteerde en bevlogen muzikale duizendpoot. Anton Kesjes ik bedoel. Hij heeft altijd gehad, hebben ze me altijd nagedragen... dat hij dus met Tuschinski is begonnen, maar hij was uh, zo ongelooflijk, uh, ja... Hij kon iemand begeleiden, nou, dat kon niemand, zoals hij doet. Dat was op de millimeter, de, de, de solist kan doen. Maar hij was er altijd, hij was een zeer vakkundig, bijzonder aardig man. Te aardig. He, want, uh, muzikanten zijn ook soms vervelend. Als je ze een pink geeft, dan hebben ze zo je hand te pakken, maar... He? Maar uh, ik mocht hem altijd ontzettend graag. Ik heb er met veel plezier mee gewerkt. Ik heb ook leuke dingen met hem gedaan. Ik mocht ook veel uh, solo met het orkest spelen en zo. En, uh, en uh, dat was voor mij zeer vruchtbaar. was de stem van Jacques Holtman. Jacques Holtman was in de jaren 60 zeven jaar lang concertmeester van het Kunstmaandorkest... dat uitgroeide tot het Amsterdams Philharmonisch Orkest... wat op zijn beurt in de jaren 80 weer een van de bestanddelen werd... van het huidige Nederlands Philharmonisch Orkest. Hij stak hier even de loftrompet over Anton Kersjes... De man die we in Gezocht Verleden vanavond en volgende week aan het woord zullen laten over zijn 30-jarige dirigentencarrière bij het Kunstmaand. later Amsterdams Philharmonisch Orkest. en de vele andere dingen die hij nog gedaan heeft. Anton Kersjes trok zich in 1991 uit het openbare muziekleven terug. maar hij is nog zeer actief als muzikaal adviseur. als pedagoog en coach voor jonge dirigenten en binnen vele juries en commissies. Kersjes is in het muziekleven van vele markten thuis. Hij dirigeerde veel opera's en stond in de jaren 50... ook in de orkestbak tijdens voorstellingen van het Nederlands Ballet... en van het ballet van Sonia Gaskel. En zoals u zo even Jacques Holtman al hoorde zeggen... hij begon zijn carrière op een van de beste plekken... om het dirigentenvak in je vingers te krijgen. Het orkest van het Amsterdamse Tuschinski Theater. Hoewel hij in Amsterdam leerling was van Felix Hoepka ook de leraar van Bernard Harting bijvoorbeeld, en van Eugène Bigot in Parijs, voelde hij zich niet te goed voor een bioscooporkest. Sterker nog, hij greep die kans met beide handen aan toen hem die geboden werd. Jammer dat Silke orkesten er niet meer zijn, want menig aspirant-dirigent van een symfonieorkest zou er zijn voordeel mee kunnen doen. Daar hoeft de klassieke muziekwereld met grote K beslist niet schamper over te doen... Anton Kersjes kwam direct na de oorlog bij het Tushinsky Concern terecht. Eerst als concertmeester van het orkest. Dat is een orkest wat, wat mensen absoluut zich absoluut geen voorstelling van kunnen maken. Hoe dat was. Alleen als je bezoeker was van, van, van de bioscoop in die tijd... dan wist je dat, daar, dat was in eerste plaats was er een kolossaal grote woerlietse orgel. Dat werd vijf minuten bespeeld precies. Dan kwam het orkest en dat was een orkest van 20, 22 man... Een boel. Yes, en daar zat ik in als concertmeester. En op een gegeven moment werd, het, uh, werd er iemand gezocht in het concern uh, <tosses> uh, als kapelmeester in Rotterdam. Dat heb ik toen een jaar of anderhalf gedaan. Toen hebben ze die zaak opgeheven vanwege belastingmoeilijkheden. Toen vond de directie dat ik uh, terug moest, dat er een orkest moest komen. En die wilde niet meer die oude dirigent hebben die ervoor stond. Ze vonden mij een beter iemand en hebben toen gezegd... jij komt ervoor. Toen heb ik een nieuw orkest geformeerd wat ietsje kleiner was. Toch had het nog 17 man. En uh, dat was het begin van, uh, van een uh, tijd die heel veel Amsterdammers... uit die tijd nog weten. Want ik, als ik ergens kom, dan hebben ze het er altijd... ik heb u nog gezien. En dan zeggen ze dat heel zachtjes, alsof ik me ervoor moet generen. Ik zei, nee, zegt u het maar, Tusjenski? Ja, Tuschinski. En er was ook een prachtige programma... Nou, wat, wat, wat waren de programma's? Nou, kijk, ik had een beetje eigenaardig... Uh, in de eerste plaats moet ik zeggen dat er waren weinig knokfilms en weinig lachfilms waren. Er waren over het algemeen toch behoorlijk culturele films. Dat kwam door Strenghold, die was een echte francofiel... bracht veel schitterende Franse films uit. Dus er kwam ook een bepaald publiek kwam daarop af. Dus als er dan uh, zo'n Franse film weer kwam... die bleef vijf, zes weken daar staan dan maakte ik een Frans programma. Een kleinigheid bijvoorbeeld, Balletmuziek Het Faust. En, en dat, dat bewerkt? Dat, ja, dat, dat, dat, dat vreten de mensen, he? vindt ze prachtig. En dat bewerkt u zelf? En dat, daar uh, in de eerste plaats zijn de waren, als uh, erfenis van vroeger... toen je nog alle cafés hadden die mensen een strijkje hadden... of een heel groot orkest, had je uitgaven, domesticum... dat is misschien wel interessant... Die maakte arrangementen waar je een, een potpourri uit een opera... Kamen of noem maar op, of Wagner, was ook te krijgen. Voor een piano en een accordeon kon je het spelen... maar ook voor een groot sinfonieorkest. Dat was allemaal geraffineerd uitgegeven. Is er een orkest niet, is er een, een bepaald instrument niet... dan kun je dat zien, kun je het zelf opvullen. Dat is ongelooflijk interessant. Maar dat de partitionconducteur, of hoe? Ja, ja, zoiets. ja. En uh, het pianoconducteur, pianoconducteur piano, -conducteur, piano -conducteur. zo prachtig, ja. Ja. en uh, ja, dat beviel me toch helemaal niet, want de tijd klopte dan niet. En ik maakte dan zelf van, van zo'n opera, maakte ik een arrangement toegespitst op het orkest wat ik had. En aangezien daar veel dubbele instrumenten in zaten, ja. Het, een saxofonist die speelde heel behoorlijk hoop Engels horen, Engelshoorn. Je had twee uitstekende clarinetissen. Er was een saxofonist die speelde fluit erbij. En er zat een, een, een strijkkwartet daarin, een contrabas. En natuurlijk een piano. En wat koper. En een van de koperblazers speelde ook horen. Dus het was heel geraffineerd. Er waren allemaal heel speciale arrangementen. Nou, daar kreeg ik de zaal toch mee stil. Ik kan me herinneren dat ik een keer Afwijs in de onderwereld heb gespeeld, dat er een applaus was. Dat bij de eerste vrijdagmiddag kwam de directeur kijken: wat is er aan de hand? <lacht> ik zeg: Je weet niet eens wat je in huis hebt. <lacht> en die mensen hadden vaste, een vaste aanstelling als orkestlid. Je kreeg, je kreeg wel een half jaar een contract. En drie ja. maanden van tevoren wist je of je zou blijven of niet. En dat gaf mij ook de gelegenheid, als ik met iemand moest werken... waar ik het niet zo plezierig mee vond, kon ik hem gewoon eruit zetten. Dat is een geweldige luxe. En hoe vaak trad dat, dus, trad iedere dag op, dat orkest? Uh, zoveel voorstellingen, zoveel optredens. Dus in de vakantietijd had je vier voorstellingen per dag. En normaal gesproken drie in de week en op zaterdag en zondag vier. En u had een assistent, vermoedelijk omdat je hij... Toch nee, ik was er altijd. Door. En als, als ik er niet was, met medeweten van de, direct, van de directie, dan was daar de concertmeester die nam het over. En hoe lang speelde het ook echt? Hoeveel minuten muziek moest u. Uh, oh, dat, was heel, uh, dat was heel precies. Uh, wij moesten tien minuten spelen en uh, je moest zo zorgen, want de klokken werden gelijk gezet, dat we precies half twee moesten uh, het journaal starten. Nou, je wist precies, ik heb geleerd wat een seconde is. Zoveel minuten, zoveel seconden, dan moet ik stoppen. En dat klopt altijd. Timing was belangrijk. Ja. En dan hangt het, hing het een beetje af hoeveel minuten of je toebedeeld kreeg. Dat hing van de, de lengte van de hoofdfilm af. De ene keer had je tien of acht. Nou, maakte je acht of tien minuten. Dan was, het, was er altijd een varieténummer. nummer. Dat, dat wist je niet, dat moest je incalculeren. En daarna schreef ik altijd als overgang tussen varieté en de hoofdfilm... een, een filmintroductie. Dat soms dan sloot ik aan bij de filmmuziek, soms ook niet. Daar maakte ik een apart nummer van. Dat hing er een beetje vanaf. Ik heb ook wel eens doorgespeeld tot de hele generiek uh, er, er door was. En de tekst begon, dus dan had ik dat precies uitgekiend. En zo gauw het eerste beeld kwam, was ik klaar. Begon de tekst. Ja, dat, was allemaal, dat werd allemaal geweldig gerepeteerd hoor, op de vrijdagmorgen. Toen had je nog de vrijdag als de eerste dag... Dus die muzici, dat waren echt, uh, echt uh, handige vaklui ook. Dat waren topmensen. Ja. Ik, had, ik, ik had de keus. Ik kon krijgen wat ik hebben wou. Het werd goed betaald. Dus je kon hoge eisen stellen aan die mensen. Dat was ook allemaal, allemaal moeilijk. En dan werd ik nooit, werd ik nooit uh, gesmeerd of zo. Nee. Dat, nee, nee het, geen idee. Zeg. Een, een kiks, dat was al bij mij een, een fout. Hoe kun je, hoe kun je nou kiksen? Je moet je concentreren. Nee, wat dat betreft ben ik ontzettend streng geweest. Maar mensen weten het allemaal. De, die zorg die je daaraan besteedt, dat voelt een publiek. Absoluut. Is dat opgeheven toen, uh, toen hij vertrok? Of? Nee, toen heeft het nog een jaar of vier, vijf geduurd. En toen werd het toch uh, allemaal te kostbaar. Want die, die, die prijzen gingen. Uh, die, die salarissen gingen omhoog. En de variëtees, uh, Het variété hield een beetje op. De circus hield ook een beetje op. Zo was het heel moeilijk om hele goede varieteen nummers te krijgen. En om daar de rangspul te... Dat hebben ze gezegd, nou dan laat het maar weg. Toen had je dat orkest ook niet meer zo nodig. En het, uh, het, het genre films veranderde erg op dat moment. Er waren niet meer zulke goede Franse films. En die gingen naar die houses, hè? Mm -hmm. dat was, dat, dat was Televisie kwam op. Dat was een enorme concurrent in het begin. Ze zeiden wel eens, hoe kun je nou als, als toen ik enige tijd het kunstmaatorkest had, dat was nog een kamerorkest, hoe kun je nou voor de televisie gaan spelen? Dat is, dan dan ver, ver, verwoest je je eigen leven als orkest. Dan nee, pas maar op. En het gekke was, hoe meer wij voor de televisie zaten, hoe meer de mensen dat orkest in het echt wilden zien. Dus wij stroomden vol. Ik las ook nog uh, in een beschrijving van een ander radioprogramma... dat Leo Voelt u ontdekt zou hebben. Ja, dat is uh, met de nodige restricties, zou je kunnen zeggen... dat hij wel gauw in de gaten had dat ik iets uh, meer in mijn mars had... dan datgene wat ik op dat moment deed... En hij zei, hij zei ook, jij moet verder en ik ga naar Israël. En uh, welke symfonieën ken je allemaal uit je hoofd? Dus hij was een beetje aan, aan, aan, het, aan het stoken. En hij, hij ging heel vaak naar Israël en hij wou mij voor het Isra Israëlische Philharmonisch Orkest hebben. Nou ja, dat is er niet van gekomen. Maar of die mij nou ontdekt heeft... Hij heeft wel ontdekt dat ik andere mogelijkheden had. Maar dat wist ik zelf op dat moment ook wel. En ik was ook al steeds bezig om, uit, om verder, te, verder te komen. Niet zozeer omdat ik in hekel aan dat, datgene wat ik deed... want dat deed ik zo goed mogelijk. Maar je wilt verder. Ik ging van, van Tuschinski uit uh, de Matthees Passion dirigeren in uh, Enschede. En uh, balletten dirigeren bij Sonja Gaskel. En na de hand bij het opera-ballet. En uh, ik ben er eigenlijk uitgeraakt... doordat de directeur van de opera samen met de dirigent die hadden het even niet meer zitten... vanwege uh, alle moeilijkheden die er toen bij de opera waren. Dat die dat was gingen... de jaren 50. Ja. En dat was de jaren 50. De... Dat was toch ja. Alexander Kranhals, Kranhals en, Kranhals. en uh, Piet Tiggers, die was toen directeur. En die zaten in de bioscoop en ik had daar een vailleté nummer. En uh, Tiggers die heeft het zelf verteld. Ik zei tegen Kranhals, we zoeken een, uh, een uh, balletdirigent. Nou, daar staat hij. Dus de volgende morgen zat ik op kantoor op de Leidseplein. Uh, en ben jij uh, hier... Uh, ja, ik zei nog graag. Dus ik mocht toen. Uh, stelletje. Uh, balletvoorstellingen doen. En toen was ik aangenomen. En daarna kwam een, een avond van De Groene. Door Con Nicolai, misschien zegt die naam niet. Ja. Dat, dat, die zat daarbij en die had dat doorgeorganiseerd. Een schitterend programma had ik daar nog aan het denken. Een schitterend programma. Nachtavond. Daar was de, de eerste keer dat Hans Kaart in het openbaar zong. En euh, Hans Kaart en al, Abel, Albert Mol een deux uitvoerden. <tie <ettie> <tie> Waarop euh, Albert Mol op, op het slot die, die hele dikke Hans Kaart afdroeg. <tie> <tie> nou, dat was... En Wim Kansl daar en Sonneveld en, en Wim Ibo... en uh, Heijermans met zijn gezelschap. En uh, euh, mensen uit, uit van het... Uh, hoe heet het? Cabaret. Enfin, doet niet toe, een, een Duits cabaret. Dat, dat was, was daar allemaal dat Was ongelooflijk die avond. Die heb ik dan aan, aan elkaar mogen spelen. Toen zat Huckreden in die zaal en zei: Als ik ooit een orkest begin, besta jij ervoor. Dat heeft hij ook gedaan. Baar gemaakt. Baar gemaakt. En dat kwam daardoor, die, die avond is geopend met de ouverture, de koperen ploet. Want het was een avond van de Groenen en die hadden een. Een, een, een kleine krant en daar zat de koperen Pleurt in. Lex van Del had een ouverture geschreven, op, geënt op dat orkest van mij. En dat heette de ouverture de koperen Pleurt. Lex van Del, de, de junior, heeft nog een, een bandopname ervan ja. ergens vandaan kunnen krijgen. En die heeft hem een jaar geleden heeft hij hem opgestuurd. Nou, dat werd gespeeld met de verf, alsof uh, daar, uh, weet ik veel, anders speelde. Dat was het moment... En Lex zei ook, ja, jongen, kijk, je moet, hier, je moet hier weg. Zo is het gekomen. Dus ik kreeg van allerlei kanten. En hulp van de directie. Als ik ergens ging dirigeren, ging naar ze toe. Ik kan dat en dat en dat doen. Meewerken. Fantastisch. Tot zover hoorde u in deze aflevering fragmenten uit het divertissement van Zaguibert. Het soort muziek dat Anton Kersjes placht te bewerken voor het Tuschinski Theaterorkest. Waarmee het vervolgens ook uitvoerde. De gedraaide opname is van de tros en dateert van 7 augustus 1981. En het orkest is het Amsterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Anton Kersjes. De pianist Jan Huckriede, die zich begin jaren 50... niet al te happy voelde met bepaalde dingen in het Nederlands muziekleven... hield inderdaad woord tegenover Kerstjes. Want toen hij in 1951 de Amsterdamse Kunstmaand in het leven riep... en daar een ad hoc orkest voor nodig had... was Kerstjes een van de dirigenten die hij ervoor zette. Die hele Kunstmaand was trouwens een nogal verlicht idee. Zeker voor die tijd. Maar wat was dat nou eigenlijk? Uh, het Holland Festival dat floreerde. <kijkt> maar dat floreerde vooral over de ruggen van de buitenlanders. En eh, dan mocht dan het Concertgebouworkest mocht dan meedoen. En dan liefst nog als begeleiding van een opera. En dan een concert met een beroemde, beroemde solist. En verder was alles buitenlands wat de klok eh, sloeg. En Huckrieden had daar een beetje een broertje aan dood. Die zei, we hebben toch in Nederland ook zoveel. En die begon een, een festivaletje... Dat noemde hij de kunstmaand. dat liep zo'n beetje gelijk met uh, uh, het Hollandsfestival. Festival. Of misschien iets maar zeg maar gelijk. En hij deed daar veel uh, Nederlands ballet met Nederlandse choreografen... Nederlands toneelstuk, uh, Nederlandse muziek... Uh, Kamermuziekavonden waar veel Nederlandse kamermuziek werd... zangreceptes dus met uh, Nederlandse liederen. Uh, nou, zo kan ik wel doorgaan. Ballet met, uh, dat zei ik geloof ik al... Um, of al uh, probeerde hij uh, tentoonstellingen van te grond te krijgen van Nederlandse schilders en uh, Nederlandse fotografen, dat soort dingen. Dus hij maakte daar een echt Nederlandse geschiedenis van. Heel breed ook. Heel breed, heel breed opgezet. Ook en dat geografisch. Heeft die, ja. Geografisch ook, heel breed, of was het erg? Nee, Amsterdam. Amsterdam, hè? Amsterdam, ja. Begonnen in een klein zaaltje van ons huis ergens in de Jordaan. Dat ging al gauw naar uh, de Schouwburg en Kleine zaal en de Bachzaal. En dat kreeg toch wel een zekere bekendheid. En toen de, vanaf het derde jaar het eigen orkest... en dat orkest zei, nou, we vinden het zo fijn... kun je niet voor ons uh, als manager optreden. Toen heeft hij dat uitgebreid en uitgebouwd... en uh, steeds denkend Nederlandse muziek. En Nederlandse kunstenaars. En dat was wel een sympathiek gebeuren... Het is 25 jaar lang, is dat, uh, is dat blijven bestaan. Maar heeft het in het begin ook inderdaad het orkest... Uh, vrijwel uitsluitend met Nederlandse artiesten gewerkt? Ja. Was, het, was het ook een... Waar de <coughs> leden ook eigenlijk uitsluitend Nederlands? En heeft... Ja, uitsluitend Nederland. Er zat wel eens een keer een, een buitenlandse student in. Omdat hij toevallig hier aan het conservatorium studeerde. Dat, dat kon wel. Ja. <coughs> maar ik heb ook nagekeken, al die, die eerste 40. Um, televisieconcerten, dat waren allemaal Nederlandse solisten. Allemaal. En dan op een gegeven moment dan merk je: ja, nu, nu gaan wij toch een beetje in dit kringetje rondlopen. Dat willen we niet. Gaan we maar eens kijken naar het buitenland. En toen kwam inderdaad ook al in Nederland die, uh, uh, moet ik zeggen, die internationalisering. Mm -hmm. Ja, dan wordt het allemaal anders. Hè? Toen kreeg ik een buitenlandse dirigenten, Toen heb ik tegen Heukkri die gezegd, moet je thuis luisteren. Als je naar nou een buitenlandse dirigent of gastdirigenten überhaupt begint... neem dan mensen, dat klinkt een beetje vreemd als ik dat nou zeg... maar neem dan mensen waar ik me ook aan kan optrekken. Hij zegt, ja, het is een beetje vreemd van jou, maar... Eh, ik begrijp het wel. Toen kwam hij meteen met Svatlanov. of... Toen kon ik me mooi optrekken. Tja... <laughs> Een Daar stond probleem, ik weer ja. van te kijken. <laughs> maar... Nou, en zo hebben we dat steeds, steeds betere mensen gekregen. Want we hebben topdirigenten ervoor en topsolisten. Want zo groot waren we toen al. En dat topsolisten trekken ook weer publiek aan. Dus het publiek groeide weer. Hoe lang heeft de kunstmaand bestaan, zo ongeveer in Amsterdam? Ik geloof in totaal 30 jaar. En wanneer komt de neergang en waarom? Er was nauwelijks neergang. Maar op een gegeven moment is het genoeg. Niet alles hoeft 100 jaar te duren? Nee. nee is. Er komt natuurlijk gesproken aan iets een eind. Je leeft ook niet uh, 200 jaar. Nee. Nee? Het was in het begintijd zeker niet uitverkocht, maar er was, er was uh, belangstelling voor. En het lollige was, de, de pers die kwam ook naar alles. Kijken en luisteren. En dat was mooi meegenomen. Dus je had uh, publiciteit. Want er waren uh, dingen die, die, die echt uh, geschreven werden voor de kunstband. Ik heb talrijke premières daar gedirigeerd voor, voor Kamerorkest. Kunt u zo'n paar stukken... Maar ja, misschien dat, dat ze bijvoorbeeld kijken waar we er volgende week iets in kunnen vinden. Misschien kunnen we wat, wat vinden, ja. Dat is leuk om dan... Een... Ik kan me herinneren dat wij uh, een symfonie van, van Bertus van Lier ten doop hebben gehouden. Een, een concert voor, voor uh, viool, al violen en contrabassen. Twee violen en een bas van Dex van Delden. Um... Het zijn allemaal verschenen. Oh ja, ja dat was alweer later, wat ik, daar, wat ik hier zie. Ik bedoel, die ene plaats met al die Nederlandse werken. Ja, die tien, ja. tien Nederlandse werken, ja. Maar dat is alweer later hoor. Dat was niet tijdens de kunstmaand. Mm -hmm. Nee. Dat was echt een, een platenproject van het Buma-fonds in de tijd. Want ik had een idee. Maak nou het later, een Nederlandse componist is wat korte stukken maken die je kunt gebruiken. A, als toetje, als je op tournee bent. B, één of twee of drie of vier daarvan... Als, eerste als opening voordat je aan de solist begint. nou Dan heb je toch al een staalkaartje van... dat, dat hebben wij, dat componeren wij in Nederland. Nou, Daar was wel animo voor. Sommigen die voelden er helemaal niks voor, want die zeiden... als we nou zo'n klein stukje, dan is dat een mooie reden om te zeggen... nou, we hebben al iets Nederlands. Hè. Komt, zoals de Amerikaan zegt, we hebben al een neger. In het orkest. En uh, dat wilde ze, daar wilden ze niet aan meewerken. Nou, dat was hun goed recht. Maar ik heb toch. Om over, als we over nuis gaan praten, bijvoorbeeld. <laughs> um, ik heb in totaal. Uh, 1025 werken gedirigeerd. toen ik aan het kunstmaandorkest begon. En 12,5% was daarvan. 12,5% was daar Nederlands van. En als ik de minuten ga optellen, lig ik helemaal op kampioensterkte. Want er zitten drie opera's bij... verschillende uh, avondvullende balletten van Nederlanders. Dus Ik begrijp ook nu dit. Er is, er is een uh, tijdje geweest, een dirigeerde ik veel in Bayern. En daar had een of andere minister had daar uitgevonden... God, we hebben toch zulke leuke Bijense componisten. En die heeft toen de orkesten aangeschreven en gezegd... als jullie muziek van Bijense componisten speel, gaat spelen... dan krijgen jullie van mij extra subsidie. Omgedraaid. Nou, dus iedereen die daar in Bayern kwam te dirigeren... die kreeg een briefje van de orkestdirectie. Uh, als u één orkeststuk uh, zou willen uitkiezen, we hebben er hier wat... zegt u maar, als u het helemaal niet wilt, is het ook goed. Maar u zou ons een plezier doen als u een Bayernse componist uh, zou willen dirigeren. Nou, dat heb ik een paar keer gedaan. En er waren helemaal geen onsmakelijke werken. En dan kregen ze meer betaald. Ja. Dus is net omgekeerd. Niet inhouden, maar betalen. Kijk, dat vind ik grootmoedig. En niet dat uh, gekrente weg, dat is niks. En de, de orkesten verzetten zich ook terecht. Uh, We hebben veel Nederlandse muziek ja. gespeeld. Ja. En ook veel, ja. veel opdrachten, veel eerste Heel veel is op opdrachten gegaan. Ja. Ja. Wie, wie zorgde voor die opdrachten? Deed u dat bijvoorbeeld? Of... Uh, nou, dat ging veel in overleg, dat moet ik zeggen. Want uh, Huckreden had wel veel ideeën, maar hij toetste ze wel voordat hij eraan begon. Daar had hij zo zijn mensen voor. Hij ging ook erg goed om met de Amsterdamse ambtenaren. En hij, hij, hij proefde dat af of er kansen waren om wat geld te krijgen. En als hij geld kreeg, nou, dan was hij helemaal het hek van de Dam. Dan zei hij, ja. oh, dan kan ik wel twee opdrachten geven. En, uh, hij heeft ook gezegd dat de operaatijl is opgevoerd. Eerst uh, uh, alleen maar orkestraal, of hoe moet ik dat zeggen... Concertant en een paar jaar erop in het Holland Festival als opera. Nou, dat was, dat was een smak geld. Ik geloof dat dat ding acht ton heeft gekost. Maar dat, dat, dat kwam allemaal bij elkaar. Dat is, dat is fantastisch. Dat, het is een meesteropera, opera. Zonder dat dat niet gaat. Het heeft de lengte van een waakde opera, maar het is ook heel boeiend hoor. Je blijft echt kijken en luisteren. Echt een uh, heel bijzonder iets. Het zou de moeite waard zijn als men daar weer eens naar ging kijken. Slow. Uh <laughs> gonna Het was het slot van de tweede acte van de opera Tijl van Jan van Gilzen. Een avro-opname van de eerste uitvoering, Concertant, op 13 oktober 1976 in het Amsterdamse concertgebouw. Als je bedenkt dat er in deze opera uit het begin van deze eeuw maar liefst 32 rollen vervuld moeten worden. en dat het stuk in lengte niet onderdoet voor een volwassen Waakner opera. wordt het enigszins begrijpelijk waarom dit stuk zo lang op uitvoering heeft moeten wachten. Pas in het Holland Festival van 1980 kreeg Teil eindelijk een scenische uitvoering. Beide werden gedirigeerd door Anton Kersjes. En het orkest was natuurlijk het Amsterdams Filharmonisch Orkest. Op de gedraaide opname hoorden we bovendien het koor van de Omroep... en Teil werd gezongen door John Breugler. We pakken ons gesprek met Anton Kersjes weer op... en gaan terug naar de eerste jaren van het Kunstmaandorkest. De eerste triomf die kerstjes beleefde was toen het ad hoc kunstmaandorkest vanwege het succes de leider van het Tuschinski Theaterorkest na de derde kunstmaand vroeg om vaste dirigent te worden. De muzici wilde namelijk een permanent ensemble worden. Ik was al uh, natuurlijk uh, erg handig geworden in mijn, mijn, mijn techniek, die was heel duidelijk. Het is aangenaam voor muzici als ze er goed op kunnen spelen. Dat is efficiënt. Ja. efficiënt. En ik heb dat is efficiënt. Die lijn heb ik steeds doorgetrokken. Dat zeg ik ook tegen mijn pupillen. Jongens, zorg ervoor dat je desnoods niets hoeft te zeggen. Dat je alles dat iedere muzikant direct aan je kan zien... dat bedoel ik. En wil je het verfijnen, En heb je de tijd. En heb je goede muzikanten waarvan je denkt... we kunnen het met elkaar nog eh, ietsje verbeteren. Dan kun je, met een paar woorden, moet je proberen het voor elkaar te krijgen. Maar toen, toen dat kunstmaand uh, als orkest werd opgericht, toen werd het eigenlijk het tweede professionele orkest in Amsterdam naast het concertgebouw. Dus er dat, dat, dat ontstond ineens een belangrijk spanningsveld. toch ja. niet? Ja, dat is heel plezierig ja. geweest. Ja. Het concertgebouworkest vond dat niet zo leuk. Ja. Zeker, de muzikanten wel, hoor, daar wil ik vanaf zijn. Maar zeker bij de, bij de bestuur wist ik dat ze dat heel onaangenaam vonden. En er zijn, uh, wij, wij, wij groeiden alsmaar uh, dichter wat de abonnementen betrof. En het, uh, ja, die veroudering die een, een tijd optrad bij het Concertgebouworkest. Ja, dan moesten ze op een gegeven moment weer eens reclame gaan maken. terwijl ze daar lege plaatjes hadden in de zaal. Dat is een tijd geweest. Terwijl wij vol liepen. En dat was even, even kijken. En, de, en, en wij werden gesteund door de gemeente Amsterdam. Die zei: ja, het concertgebouw zit in wezen. Vol, kunnen we niks meer doen. Ze geven geen uh, volksconcerten meer. Want er kwamen steeds meer. Internationaal werd de zaak opengegooid. Gingen tournees maken. Nou, wat moeten we dan doen? Uh, wij willen een orkest voor het volk, toegankelijk voor het volk... met ook uh, voorgeschreven lagere prijzen dan het Concertgebouworkest. Nou, dat vonden wij allemaal heel redelijk... want we waren ook niet de kwaliteit die het Concertgebouworkest had. Uh, toen, toen zeker niet. En ik ben ook er niet in gelopen om een, een imitatie te worden. Dan groeiden wij net zo groot als uh, het uh, Concertgebouworkest... want dat hadden we ook over de honderd man. En bijna hetzelfde repertoire, ik heb nooit laten verleiden om een invitatie te geven van het concertgebouworkest, want dat kan je niet. In eerste plaats is het een eindorkest, dan komen de allerbeste muzikanten die je in een land voorradig hebt, plus de buitenlanders die staan te dringen en die naar buiten wilden. Uh, terwijl ik het met uh, andere salariëring doe, nou, dan krijg je andere mensen binnen, dat is allemaal logisch. Dan moet je niet gaan willen dat je net zo goed bent als concertgebouw. Nee, maar u, had, u wilde ook een ander publiek bedienen. En u ja. wilde natuurlijk ook een... Uh... En ik wilde een andere klank hebben. Hè? En een andere klank natuurlijk. Ja, hè? ik was helemaal Frans opgevoed. Dus ik wilde echt een doorzichtige klank. Dat is ook wel in kritieken naar voren gekomen. Zo'n Henk de die schreef eens een keer. Toen we zoveel jaar bestond. het is een verloog. Concertgebouworkest, dat heeft iets van oud goud. En het Kunstmaandorkest, dat is uh, kwikzilver. Vond ik heel leuk, ja. Dat was ook mijn bedoeling, de zicht te houden. Boel. En in het begin heeft u daar speciaal, speciaal repertoirebeleid op gevoerd? Dat nou heeft... kijk, je moet natuurlijk niet beginnen... Uh, met de allerzwaarste kost op tafel te zetten. Dus je moet ze proberen binnen te lokken. En dat was ook de bedoeling van de allereerste organisator. Dat was, uh, geloof ik, het theatercentrum... het Nederlands theatercentrum van... Uh, Jopie de fonie die um, alle al bedrijven uh, aanschreef van... als jullie nou met z'n allen de kaarten kopen, dan kunnen wij gaan organiseren. Dus die maakte series voor de grote bedrijven in Amsterdam. Waar ze naar cabaret, toneel, ballet, uh, het Concertgebouworkest eventueel... Uh, naar het Utrecht Stedelijk orkest, naar de opera, naar dat soort dingen, naar de operetten. En wij kregen ook een serie... Het is even begonnen met niet eens zo vreselijk populair, maar toch wel... Ja, nou ja, goed, uh, een programma, ik kan me nog herinneren... dat wij speelden met Krebbes en Olof, dubbelconcert van Bach. Nou, je hoefde de naam Krebbes en Olof met de afficheer je zat vol. Dus dat was heel slim bedacht. En dan speelden ze nou dubbelconcert, dat was oké okay, mooi. speelden ze ieder een solo. Nou, en daarna gingen wij Weens doen, Schubert, en een stukje Strauss. Maar dat werd al gauw, werd dat... Veel zwaardere koek. Toen het orkest ook iets groter. Het, uh, het orkest werd groter. En dan, uh, dus ik had altijd het repertoire. Ik zat echt van tevoren te kijken. Soms twee jaar van tevoren. Als we dit hebben gehad, dan moet ik dat gaan doen. Het is goed voor het orkest. En goed voor mij. En goed voor mijn publiek. En dat was ook... Lex van Del heeft het eens een keer geschreven. Het was zo boeiend om dan naar binnen te gaan. Want uh, ik wist... Het is nieuw voor de dirigent. Nieuw voor het orkest. Maar ook nieuw voor het publiek. En als nou je kijken wat daarvan terechtkomt, dat was dan een bekend werk. En dan konden ze lekker zitten afwegen van het Concertgebouw doet dat zo... maar zij doen het zo. Nou, heel respectabel. Ik heb het nou bijvoorbeeld over de eerste uitvoering... van het Concert voor Orkest van Bartok. Nou, dat is niet gering, hè? Dat is hè? niet gering, nee. Nou, dan hadden ze de potlood al gescherpt. <laughs> Daar kwamen we toch heel goed vanaf. Dat dus vond ik leuk. Ja. Het is ook een heerlijk stuk om te spelen, natuurlijk. Een ah, meesterstuk. Het is een van. <laughs> ja, ik, ik, ik weet één stuk van Bach, weet ik dat ik, eh, van Bartok, dat ik nog meer heb zitten. Dat is uh, de Wonderbaarlijke Mandarijn. Mm -hmm. En vooral dan niet de suite, maar het hele ballet. Dat heb ik etterlijke keer gedaan bij, met het uh, toket van het uh, Nederlands ballet. zo het hoort, met een klein koortje erbij en een orgeltje ergens in een hoek. Dat komt dan op het slot nog even erbij. Dat ballet, het is fenomenale muziek. En je hoorde alleen maar de suite. Dus ja, ik, heb, ja. ik heb dat toen echt uh, constatant gebracht... met koor en orgel. Nou, het, is, het publiek wist niet wat ze hoorden. Het is ongelooflijk. Ja. Zulke beeldende muziek. Schitterend, ja. schitterend. Die drie lok, uh, uh, die lokspielen. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen in het Nederlands. Voor die, voor die juffrouw die dan die, die kerst moet binnenkrijgen. Ja, dat is, dat is van een. Ah, de Ook heel moeilijk om te slaan hoor. Heel moeilijk stuk. De dat is Bartok toch überhaupt, ja, een beetje? Ja, ja het concertorkest is, is nog makkelijker. Maar uh, dit is zo. Dan moet ik even technisch praten. Dat binnen één maand heb je soms wel drie maatsoorten. En dat zijn zulke maten. Die moet je dan allemaal onder elkaar zetten. Onafhankelijk van elkaar zetten allemaal alle mogelijke instrumenten in. Dus je moet er steeds bij zijn dat en dat en dat. Tegelijkertijd moet je naar boven kijken. Het gebeurt daar. Dus je moet dat allemaal goed in je kop hebben zitten. En weten waar het allemaal zit in de bak. Maar als je dat niet doet, dan komen ze te laat Dan horen ze boven iets wat ze niet zo goed weten. Ze zijn, zijn ze In hun uitbeelding zijn ze eruit. Ja, dat luistert heel nauw. Dat was het slot uit De Houten Prins, een ballet van Bela Bartok. Een van de vele stukken van Bartok die Anton Kersjes dirigeerde. Een uitvoering van De Wonderbaarlijke Mandarijn is niet op band bewaard. De zojuist gedraaide opname van het Amsterdam Philharmonisch Orkest werd gemaakt door de NOS op 6 juni 1978. Het Kunstmaandorkest heeft dus altijd een ander orkest willen zijn voor Amsterdam dan het Concertgebouworkest, zeg maar klassieke muziek brengen voor gematigder prijzen dan het KCO deed. En daar heeft het zich populair mee gemaakt. Het heeft altijd naar een zo breed mogelijk publiek gestreefd... en dat vooral ook bereikt door voor de Nederlandse televisie... meer dan 130 concerten te geven... waarvan er in 11 jaar alleen al 112 voor de KRO-televisie. Dat wil zeggen bijna elke maand één. Wanneer is dat begonnen? 12 april 1959. Dat is de eerste uitzending. En was, maar dat was niet voor de eerste, dat een orkest voor de televisie optrad in Nederland, toch? Dat geloof ik niet. Nee. En van wie dat ging dat initiatief uit? Van, van de, de KRO. Bro. Was die... dat Jan-Willem die... Hofstra? Of uh, Fred Brettschneider? Wie heet die dat nog? Wie daar... Dat wie... weet ik niet meer. Want Wouter Paap, herinner ik me, gaf de toelichtingen vaak. Wouter, uh, eerst was het nog iemand anders. Uh, Pijnenborg, Piet Pijnenborg, oh, ja. van de Volkskrant... Die gaf daar uitleg. En dat was op den duur, kon dat niet meer vanwege tijden of zo. Toen heeft Wouter Pape het ge gedaan. Die heeft dat lang duur gedaan. En toen uh, hebben we dat ook, ook la laten schieten. En we hadden ook, de eerste vijf, vijftig waren directe uitzendingen. Ja. Zat je echt in de studio en je moest uh, vanwege de belichting en de instelling van de lenzen... Moest je daar eh, nogal eh, 20 minuten van tevoren zijn. Dus dan zat je daar. En al die programma's liepen uit. Dus zat je daar gesminkt. Want als mijn handen ook maar één seconde in het beeld kwamen. dan zat dat onder de pancake. Want anders waren het deeglappen. En dat mocht niet. Hè? Dat, dat droogde allemaal op. Want je, je zat wat veertig minuten. En dan kwam er een of andere vriendelijke floor manager. en die zei. Over tien seconden gaan we eruit. Nou, even gauw een aangeven. Want je zit in de hitte van al die lampen. Die dus, dat is op het ogenblik allemaal zo ideaal geworden. Want die lampen die stonden een halve meter boven je hoofd. En uh, kleine kamers, het was niet hoger dan dat. Het uitzende uit Studio 3. Uh, tegenover het vroegere Irene. Nou, geef je te doen. Hoe kreeg u zo'n zo balans dan voor elkaar? Of is dat, is dat puur technisch gegaan? Het is puur technisch wat... gegaan. En toen had je ook nog... Kijk, als er nu een, een microfoon in beeld staat... is helemaal niet erg, maar er mocht geen microfoon in beeld staan. Dus het werd uitgezocht en dan had je misschien een betere microfooninstelling kunnen krijgen. Maar dan, dan werd gekozen voor een niet zo'n goede microfooninstelling. Dat die, die, die microfoon mocht niet gezien. Klaar. Maar ik, ik had een fantastisch orkest hoor. Die, die, die jongens die gingen al een eronder terwijl ze speelden met de camera. Ze deden net of het ze hoorden en ze speelden heel dappig weg. En... Maar dat was dus echt anders muziek maken dan, dan wat u in de grote zaal. Heel anders. Wat, was echt, uh, het was op het beeld. Hè? Ja. Het beeld. Met muziek erbij. U hoorde het eerste deel van een tweeluik over dirigent, docent, orkestdirectie, violist en muziekpromotor Anton Kersjes. Geboren in 1923 en overleden op 2 december 2004, ook na zijn lange loopbaan als dirigent, bleef Anton Kersjes van groot belang voor het klassieke muziekleven. Hij zette zich in om jong talenten ruimte te geven en zich verder te ontwikkelen. Veel talentvolle dirigenten en muzici vonden in hem een stimulerende, energieke en zeer enthousiaste coach en pedagoog. Komende dinsdag wordt in het Concertgebouw de Anton Kersjes Prijs uitgereikt. Aan het van Baarle -trio uit pianist Hannes Minnaar, cellist Gideon den Herder... en violiste Maria Milstein. Dat is allemaal heel jong spul, die zijn alle drie in de twintig. En op diezelfde dag ontvangen de jonge talenten Amarin Wiertma, violiste... en de Vlaamse Karel Desseure, dirigent... respectievelijk de Violbeurs en directiebeurs. Dit portret bevat overigens nog een tweede deel van Anton Kersjes. En dat kunt u beluisteren op onze weblog... te vinden via www.vpro.nl slash radioarchief. Maar dat staat er pas volgende week op. Want onze archivaris Nienke Vijs is even niet op de werkvloer. Die viert eerst nog eventjes met een kort vakantietje haar verjaardag. En welke mijlpaal zij bereikt, heeft dat zeg ik even niet. Ik laat het gewoon aan uw fantasie over. Maar ze werkt al best wel lang, hoor, bij de VPRO. Dus er is niet echt hogere wiskunde voor nodig. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar Radiokunst. Er is mist.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 Vragen en opmerkingen die kunt u mailen via woord.vpiro.nl of u schrijft naar Woord bij de VPRO Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Voor de nieuwsbrief. Dat kan best interessant zijn... want dan krijgt u wekelijks de samenstelling toegestuurd. Daar kunt u zich aanmelden. En dat kan via onze openbare pagina op Facebook. Dat is facebook.com woord.nl. En op diezelfde site vindt u ook links om enige dingetjes... die u eventueel gemist heeft of die u nog een keer wilt horen... opnieuw te gaan beluisteren. Het is uh, ja, zo'n beetje tijd uh, voor het journaal. Het is bijna een half minuut voor vier. Daarna zijn we bij u terug en in het volgende uur gaat Klaas Vos op jacht naar het zwarte goud. U vraagt zich misschien af wat dat is. Dat hoort u zometeen na vier uur.